Onweer. Een hoorspel van Nick Funke Bordewijk. Regie, Dick van Putten. Hier zijn de gegevens waarom u hebt gevraagd, dokter. Had dus agglutinatie ten gevolge. Als nu die fibrillonen... Dokter. Uh, ja. Oh, uh, je versmelt. Uh, hebt u ze daar? Ja, dokter. Alsjeblieft. Dank u. Reactie met glucose is positief. Ja, kon ook niet anders. Een soortgelijke verschijnselen, ook bij hydrofobie. Eh, je versmelt nog even. Ja, dokter. Ik heb toch maar besloten om kweek 3 te nemen. Goed, dokter. En dan beginnen we morgen later op de middag. Het zal een uur of vijf, zes nemen om tot ontwikkeling te komen... en dan kunnen we het vaccin gaan bereiden. Ja, dokter. Moi, dat komt mooi uit. Heel mooi zo. Maar nog even de microscoop... Mm -hmm. Precies wat ik heb verwacht. Ja. Ja. zeer prominente. Dr. Bronius. Dank u. Ja, hallo. Wat zegt u? Wanneer? Ja, dat. Ja, dat, dat begrijp ik. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, dokter. Als dat nodig is. Ja. Jij, ja, ik, ik kom direct. Dank u. Zo, Ja? Waar is Lex? Misschien op zijn kamer. Die Heb ik al geprobeerd. Ik krijg geen gehoor. Zal ik even voor u gaan kijken? Hij moet hier in het gebouw zijn. Net was hij nog hier op het lab. Ja, wil je? En zeg hem dat hij onmiddellijk hier moet komen. Ik moet zo weg en ik moet hem spreken. Goed. Wat is die jongen nou? Waar is die jongen nou? Kom direct hier. Ik moet je spreken. Ik heb heel weinig tijd. Ja, dat weet ik. Van Zomer is net hier. Wat is er? Dat hoor je dadelijk. Kom nu direct, alsjeblieft. Als het over die proef gaat, kunnen we dan niet tot vanavond wachten... als we toch die bespreking hebben. Carla heeft net gebeld en ik wil naar huis. Zo dringend is het toch zeker niet? Zo dringend is het wel. Ik verwacht je nu direct, Lex. Dokter Bronius? Ja? Uh, nee... Nee, dat rapport is nog niet binnen, ja. ja. Ja, ja, zodra ik het heb. Ja, goed, natuurlijk, ja. Ja, kun je oprekenen. Ja, goed, ja. Wat is er nou? Ik werd daarnet door het op opgeweld. Je moeder heeft een relapse gehad. Wat? Ja. Erg? Ze moet een bloedtransfusie hebben. En verder kunnen we niets anders doen dan afwachten. Ik ga dadelijk naar haar toe. God, wat ellendig. Ja, voor ons allemaal. Wat bedoel je met allemaal, vader? Met allemaal bedoel ik ons allemaal. Ellendig voor moeder natuurlijk in de eerste plaats... en voor jou en voor zomer en morto en mezelf. En voor de wereld die nog niet van ons heeft gehoord... maar die van ons horen moet. Wat bedoel je daar precies mee, vader? Begrijp je dat niet? Bedoel je... Je bedoelt toch niet? Nee. Die kant zit erin. Misschien zit er niets anders op. Maar nu kan ik nog niets zeggen. Wat? Lex begrijp je dat dan niet? Snap jij dan niet wat dit voor mij is? Snap jij niet hoe zwaar het me zal vallen als ik dit zeg? Meen je dat nou heus? Ben jij een kapitein die zijn schip verlaat voor de anderen de gelegenheid hebben gehad om? Hoe durf om... Je? Die reactie had ik niet van jou gewerkt. Hoe ik durf, nee. natuurlijk durf ik. Waarom zou ik niet durven? Wat dacht je nou? Dat, dat, dat ik soms... Ik de... denk alleen maar dat je aan jezelf denkt. Dat je blijkbaar niet zegt dat je moeder misschien... Nou de... zou ik jou kunnen vragen, hoe durf je? Natuurlijk zegt het me wel wat. Heel veel zelfs dat moeder er erger aan toe is. Maar bekijk de zaak ook eens van de andere kant alsjeblieft. Wat, wat er allemaal mee is gemoeid. Als iemand dat kan weten, ben jij je toch waarachtig wel. En als ik me tegen jouw plannen verzet... is dat juist het bewijs dat ik niet aan mezelf denk, dacht ik zo... Het gaat mij juist om die wereld die nog niet van ons heeft gehoord... en die van ons horen moet, zoals jij het zo fraai hebt uitgedrukt. Noem je dat egoïsme? Spijt me, Lex. Dat had ik niet moeten zeggen, maar zo heb ik het ook niet bedoeld. Ik weet precies hoe je het hebt bedoeld. Dat is het hem juist. Maar het een sluit het andere niet uit. Misschien wel. Wat ben je dan van plan? Nu naar het ziekenhuis. Ja, dat begrijp ik, maar daarna bedoel ik. Dat weet ik niet, jongen. Dat weet ik toch niet. Ik moet erover nadenken en zien hoe alles loopt. Dan pas kan ik... En dan, dan zal ik het jou vertellen, want ik weet het wel... Jij bent van plan ons in de steek te laten. Nee, Lex, zo mag je het niet zien. Dit kun je niet in de steek laten noemen onder deze omstandigheden. Oh, nee? Hoe wil jij het dan noemen? Het komt toch allemaal op hetzelfde neer? En vanavond dan? Wat, wat, wat moet er nou met vanavond? We zouden toch hier komen om de boel van morgen te regelen? Hoe moet dat nou? Wat had je gedacht als jij niet... Ik zal er vanavond heus wel zijn, tenzij... Ja. En dan? Met. Ja. Dat kan ik nog niet zeggen. We zullen zien. Ik, ik moet nu weg. Het enige wat ik weten wil, is of jij van plan bent om jullie in de steek te laten. Nee, jongen. Nee, dat ben ik niet van plan. Ik begrijp dat het een teleurstelling voor je is, Ik maar... zal er met Morto en Van Sommer over spreken. En wij komen in ieder geval vanavond om acht uur hier, zoals afgesproken. En als het enigszins kan, moet jij er zijn. Jij helemaal. Natuurlijk. En bel me anders voor half acht, thuis. Uh, nee, nee, bel in ieder geval als je bij moeder bent geweest. Dat zal ik doen. De hemel geven dat het met moeder. Het is zo werkelijk verschrikkelijk. En juist nu. Je hoort van me. Doe moeder mijn groeten en het beste ermee. Dat zal ik doen. En uh, uh, vader? Ja. Uh, ach nee, nee, niks. Nou, liefje. Stel hem toch. Schat, wat is het nou? Lex, ben jij daar? Ach, kom eens even helpen. Ja, wat is er nou? Lex, help eens even. Je bent wat zo goed met... de. Nou, nou, nou, stil no maar. Papi is nou toch bij? Nou, nou, nou. Zo, dat is al beter. Hm? Zo, nou lekker weer je bedje in. Ach, Lex, geef nog even dat kussentje. Heeft ze wat steun? Zo. Kijk, eens, ze slaapt al bijna. Zodra de pijn minder wordt. Mee? Wonderlijk hoe jij er altijd weer kunt helpen. Het is net alsof ze zich al beter voelt zodra ze je ziet. Maar ja, daar ben je ook dokter voor. En de vader. Stumpertje. Waarom moet dit zo zijn? Waarom moeten kinderen die geen sterveling hebben kwaad gedaan, die niets, niets op hun geweten hebben, dit doormaken? Misschien wel voor hun leven. Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet niemand. Maar misschien zal er eindelijk toch nog wel iets op gevonden worden. Hm? We weten al zoveel we meer dan vroeger. Ja, maar hiervoor hebben ze nog niets. Dat zeiden ze vroeger van gele koorts ook. En nu hebben we toch voor zoveel ziektes die vroeger ongeneeslijk waren. Ja, ja. dat weet ik ook wel. Misschien lukt het ons wel, Carla. Ja. Denk je. Dank je? Ja, ik weet het niet. Dat, dat kun je natuurlijk nooit vooruit zeggen. Maar... Je ziet er zo moe uit, lieverd. Ben je een borrel? Ja, ja daar ben ik wel aan toe, zeg. Dat ja, doet je goed. Hm. Ik ben moe. Als je de een slechte dag gehad. Uh, heb, heb je die poeiers nog meegebracht? Ja, in mijn tas. Is er wat, lieverd? Hm? Waarom moet er nou weer wat zijn? Je bent zo stil. Je, je ziet er Ach, zo... Ik, ik ben wat moe. Ik druk gehad. Waarom zou dat wat zijn? Waar pieker je over. <laughs> Voor jou kan ik ook niks verbergen. Dat hoop ik. Ach. Het gaat allemaal mis. Wat dan? Ik, ik had er nog niet met je over willen praten, omdat ik eerst de uitslag wilde afwachten. Maar... Zijn jullie zo ver? Ja, we zijn tenminste zo ver dat we het vaccin kunnen gaan bereiden. Maar dat betekent nog niet dat het HET vaccin zal blijken te zijn. Het belangrijkste moet nog komen. En dat moeten we oh, afwachten Toch? Wanneer wanneer kunnen we iets... Kunnen we een heel klein beetje zekerheid ja, hebben? Dat had nog niet eens zo lang hoeven duren, als er niet een kink in de kabel gekomen was. Kink in de kabel? Wat bedoel je, is... Is dat mislukt of zo? En, en zo even zijn. Het vaccin moet nog worden gemaakt. En, en als we het hebben, moeten we gaan inenten. Daarna pas kunnen we beoordelen of het negatief is of positief. Nou, en waar slaat die kinkende kabel dan op? Het is dus een kwestie van tijd. Dat is het hem nou juist, Carla? Ik durf er namelijk wat onder te verwedden dat vader zich zal terugtrekken. Oh, hey, wat dan nog? Je zei toch dat je bijna klaar was. Maar... Ja, ja, dat zijn we ook. Maar vader zou zich ermee inenten. Wat? Je vader? Neemt u daar dan geen dieren voor, ja, Natuurlijk, he? maar dat stadium zijn we al lang voorbij. En de resultaten waren gunstig. Als ze niet gunstig waren geweest, zouden we die laatste stap ook niet kunnen doen. En daar hangt nog alles vanaf. af. Oh. Het enige dat we nu nog moeten weten, is hoe de mens erop reageert. En je vader? He? Ja, ja. Het is altijd vanzelfsprekend geweest dat, dat hij het zou doen. We hebben al die jaren onder zijn leiding gewerkt. En hij is de oudste. En van het begin af aan heeft hij gezegd dat als het ooit zover zou komen... en we zouden iets bereiken, dat, dat hij zich dan beschikbaar zou stellen. Is het gevaarlijk? Ja, ongevaarlijk is het natuurlijk niet. Pas is het een levend vaccin en er zijn wel degelijk risico's aan verbonden. We weten immers nog niet hoe het menselijk lichaam erop zal reageren. We weten nu alleen nog maar hoe de reactie is bij cavia's en apen en konijnen en zo. Het gestel van de mens is nog eenmaal anders. Ik heb eens ergens gelezen dat ze in Amerika gevangenen voor proeven gebruiken. Ja, ja dat is vrijwillig. Die kunnen zich beschikbaar stellen als ze er geschikt voor zijn... en dan krijgen ze bekorting voor hun straftijd. Doen ze dat hier niet? Nee, nee je vader? Waarom doet hij dat nooit niet? Omdat hij vanmiddag door het burgerziekenhuis werd opgebeld. Je moeder? Ja, ze heeft een relapse gehad. Ze moest een transfusie hebben en vader is er direct naartoe gegaan. Ah, licht. Gewoon wat afschuwelijk. Gelukkig, jij bent eigenlijk de eerste die met me meeleeft. Daar was ik juist zo boos over. Vader had nergens meer aandacht voor. Ja, natuurlijk is het heel naar, maar hij dacht er helemaal niet aan die wat voor gevolgen dit heeft. voor Die operatie van je moeder was heel erg zwaar dus het was toch wel een wonder dat ze nog zo bovenop was gekrabbeld. Hm? Wat, wat zei je, Lex? Nee, ik, ik zei dat jij de eerste bent die met me meeleeft. Dat, dat met jou? Vader... Wat, wat bedoel je? Wat zou ik nou bedoelen? Natuurlijk dat jij begrijpt hoe ellendig dit allemaal is voor mij. Ja, en voor moeder natuurlijk, en voor Van Zomer en Morto. Net nu we op het Ach, punt staan... Ja, op... dat, dat, dat begrijp ik heus. Ja, nou dan, vandaar dat ik zei dat ik blij ben dat jij tenminste met me meeleeft. Ja, ik leef met je mee. Dat wil ik maar zeggen... Waar praten we dan nog over? Hm? Als jij nou maar snapt hoe afschuwelijk dit nou net uitkomt, terwijl ik... Ja, het is meer dan ellendig. Nee, natuurlijk in de allereerste plaats voor je ouders. Nee, dan praat je verdomme al net als van Sommer en Morto. Dan zouden wij met ons drie wel eens gelijk kunnen hebben, geloof je ook nog? Maar kom nou Lex, wind je nou niet zo. Me niet opwinden, me niet opwinden als mijn eigen vrouw blijkt ik te heulen met... Ik begrijp heel goed dat dit een teleurstelling voor je is. Heus, dat begrijp ik heel goed. Maar mijn... Deze reactie snap ik toch niet helemaal. Wat, wat, wat is er dan? Ons levenswerk. Jaren en jaren hebben we eraan gewerkt om dit tot stand te kunnen brengen. En nu op het allerlaatste ogenblik zullen we er ons bij neer moeten leggen... zullen we ons genoodzaakt zien ermee op te houden. We zullen het resultaat van onze jarenlange arbeid niet weten. En alleen omdat dat moeder uitgerekend en vandaag... En neem je haar dat kwade? Ah, ligt niet. Zo onredelijk ben ik niet. Nou, waarom stellen jullie die proef dan niet uit dat je moeder wat beter is... en je vader zich weer wel beschikbaar kan stellen... Bovendien, je weet toch nog niet zeker dat hij zich zal terugtrekken? Ik durf, ik weet niet wat om te verwedden dat het niet doorgaat. Goed, goed. Laten we dan aannemen dat jij gelijk krijgt. Nou, is er dan een man overboord? Kun je niet wachten tot je vader weer wel mee kan doen? Maar waarom kun je die proef niet even uitstellen? Omdat we dan helemaal van voren af aan moeten beginnen. Dan moeten we nieuwe bodems samenstellen. Hm? Bodems? Ja, voedingsbodems. Hm. De bacteriën moeten tot ontwikkeling komen en. Nou ja, dat is allemaal veel te technisch. Hè? Neem er maar van me aan dat er maanden en maanden mee gemoeid zouden zijn. Als het niet doorgaat, staan we weer min of meer aan het begin... en al het werk dat we nu hebben gedaan, moet worden overgedaan. Dat is een leuke gedachte, hè? Dat, dat wist ik niet. Precies. Het is dus heel belangrijk dat het nu doorgaat. Wat dacht je? Zo belangrijk dat ik Rijn en Nico al heb ingelicht. Vanavond om acht uur komen we voor een laatste bespreking... in het ziekenhuis bij elkaar. Rijn, komen halen. Waarvan heb je ze op de hoogte gesteld, dat je vader zich misschien zal terugtrekken. Ja, dat moeten ze toch weten. Bovendien, ze zou het vanavond zelf horen. Ja, natuurlijk. Nou, waarom vraag je dan de bekende weg? Van uitstel komt dus afstel. Afstel hoeft niet. Maar ik zei je al dat het heel lang zal duren... voor we weer zover zijn. Je kunt zo'n preparator eenmaal niet in een ijskast stoppen... en even goed houden als een... Een, een, een... En een bal gehakt. Dat kun je trouwens ook niet eeuwig bewaren. Juist, dat kan niet, maar ik snap echt niet wat er valt te lachen. <laughs> Sorry, Lex. Het is zo grappig allemaal. Ja, dus uitstellen kan niet. Dat zei ik toch al, waarom begin je daar nou weer over? Mm, zomaar. Nou, zomaar. Zomaar, zomaar. <treeks> hey, laat maar, ik neem hem wel. Ja, Bronius. Ja, vader. Oh. Ja. Hm? Ja, ellendig. Ik wist het wel. Ja, ik, ik zei daar daarnet al tegen Carla. Wat? Ja, goed. Natuurlijk, natuurlijk het beste, hoor. Tot straks. Dag. Laten we gaan eten, lieverd. Hier volgt een politiebericht. De commissaris van gemeentepolitie te de Den Haag verzoekt namens de ouders opsporing van Erika Verhulst, oud, 10 jaar. Zij heeft op 6 juni jongstleden de ouderlijke woning verlaten en is daarin tot op heden niet teruggekeerd. Een ongeluk wordt gevreesd. Signalement: lang, plusminus 1,30 meter. Tenger postuur, bleek gezicht met sproeten. Zo is het overal wat. Je moet het je niet indenken dat je kind zomaar verdwijnt en niet terugkomt. Hoeveel is het vandaag? Twaalf. Zes daar zitten ze dus al in angst. In mensenleven. Denk je eens in ditje. Ja. Schilder ook een haar. Ze rijden maar op los. Pijn ze er niet over richting aan te geven. Nog van je vader gehoord? Hij komt. Hoe is het met je moeder? Ze heeft bloed gekregen. Ze is heel zwak, maar wel bij kennis. Rot. Ja. In ieder geval hoeven we op hem niet meer te rekenen. Nee. Dat zei hij al door de telefoon. Ja, begrijp ik. Begrijpende ziel ben jij... Snap jij het dan soms niet? Het heeft er niets mee te maken of ik het snap of niet. Het gaat mij er alleen maar om dat het op het allerlaatste nippertje niet doorgaat... en dat wij daar nog mee zitten. Och. Zitten we er dan soms niet mee? Wat ik niet begrijp is dat jij blijkbaar niet snapt... ...dat je vader onder deze omstandigheden niet het risico kan nemen van een dergelijke proef. Het is net of jij met hem hebt gesproken. Hij zei precies hetzelfde. Dat zal wel. Ligt het nog over de hand? En wat ik nou niet begrijp, Rein, is dat jij niet snapt wat dit voor consequenties met zich meebrengt. Dat snap ik heus wel. Nou, dan begrijp ik niet hoe jij er zo koeltjes op kan reageren. <hacht> hoe moet ik dan reageren? Ik net of het voor jou geen teleurstelling is, of je helemaal niets zegt. Ach, schrik toch uit. Alles voor niets geweest. Al die jaren, allemaal voor niets. Hier opnieuw beginnen, de hele bliksemstaboe van voren af aan beginnen. En als het dan eindelijk zover is, komt er weer wat tussen. Dat hoeft toch niet? Oh nee, wat weet jij daarvan? Het is nou toch ook gebeurd? Wie zegt jou dat het een volgende keer niet weer gebeuren zal? heeft eigenlijk helemaal geen zin om er nog lang over te praten. De zaak is afgelast en daarmee uit. Ja? Heb jij het aan Mirjam verteld? Iets ervan. Jij en Carla? Ja. Wat zei ze? En wat zou ze gezegd hebben? Ze vond het afschuwelijk natuurlijk. Voor mij in de eerste plaats, want ze begrijpt heel goed... wat voor een teleurstelling het voor me is. O? Oh. Ja, voor jou en Nico natuurlijk ook. Natuurlijk. Ik ben blij dat zij er tenminste begrip voor heeft. Voor de quintessens bedoel ik. Typisch is dat. Wat? Dat ze de zaak ook niet van de andere kant heeft bekeken. Van welke kant? Van de ziekte van je moeder. Ik heb altijd gedacht dat ze er op je ouders gesteld is. Mirjam had het dan namelijk over. Die zei direct... Oh, maar Carla nou ook. Ik heb je toch verteld hoe beroerd ze het voor mijn ouders vindt. En dat ze zei... Oh. Dat heb ik dan niet gehoord. Tegenwoordig kun je ook geen behoorlijk gesprek meer voeren als je achter het stuur zit. Zodra je aandacht even is afgeleid, zit je zo ergens bovenop. We zijn er. Zo, ben je er al lang, Nico? Nee, net. Komt je vader wegs? Ja. Zeg, ik heb daar net een hapje gegeten in dat nieuwe Italiaanse restaurant. Een paar straten verderop, je weet wel. Ja. Nou, ik kan het je aanbevelen hoor. Niet duur. En de ravioli smelt in je mond. Lekker pikant. Maar eh, dat is niet het enige dat pikant wordt geserveerd. Ze hebben daar een dienstertje, jongen. Om te zoenen. O, hoe raad je het? <laughs> eh, maar zover zijn we nog niet. Eerlijk gezegd moet ze niets van me hebben. Nog niet. Maar toen ik haar vroeg of ze zijn avondje met me wilde uitgaan... had je dat moeten zien, zeg. Als blikken konden doden, zeggen ze wel eens. Hè? Nou, ik zou hier niet meer zitten, hoor. Italiaans? Ja, ja, van Sicilië. Hm. Dus zover ben je wel gekomen. Pas maar op, kerel. Misschien is ze wel lid van de maffia. <laughs> ja, nou, je het zegt. Dat zou best wel zwaar kunnen zijn. Die uh, ogen van haar dwingen je, hè. Zwarte kolen smeulend vuur. Ach, jongen, dan moet je de rest van haar zien. Een prachtige hals en... Goedenavond. Oh, oh, dag, nou, dokter. Uh, dag, dokter. Zo, laten we gaan zitten. Hoe is het met uw vrouw? Vrij ernstig. Is er gevaar? Onmiddellijk levensgevaar is er niet, maar ze is erg verzwakt. We moeten afwachten. Ik mag er zeker niet naartoe. De eerste dagen nog niet, Lex. Misschien aan het eind van de week. Heeft ze pijn? Ja, maar daar doen we wat aan. Uh, Lex, heb jij een sigaretten bij? Ik uh, heb de mijne vergeten. Ja. Dank je. Jullie zullen wel begrijpen, dat hoop ik tenminste... ...dat ik me onder deze omstandigheden moet terugtrekken. Ik heb dit Lex al verteld. Spijt me, jongens. Force majeure? Ja, force majeure. Wat vind jij ervan, Nico? Nou, je kunt toch niet anders? Nee, ik kan ook niet anders. Dat is het hem juist. Of liever, ik zou natuurlijk wel anders kunnen. Maar dat kan niet. Dat wil ik niet. Ik durf het risico niet te nemen dat ik door die inenting zo ziek zou worden... dat ik mijn vrouw niet kan bijstaan. Ze heeft me nodig. En de wereld dan, die nog niet van ons heeft gehoord... maar die van ons horen moet, weet je nog? Daar hoef je me niet aan helpen herinneren, Lex. Dus je blijft bij je besluit. Ja, daar blijf ik bij. Het zal u niet gemakkelijk gevallen zijn om die beslissing te nemen? Nee. Ik geloof ook dat u er geen vrede mee zou hebben gehad als u... Als u uw vrouw in de steek zou hebben gelaten, want zo ziet u het toch. In de steek laten, ja, dat is de goede term. Sinds het moment dat ik vanmiddag ben opgebeld, heb ik nagedacht. Ik heb vrijwel niets anders gedaan dan denken. Er staat veel op het spel. En als iemand kan weten hoeveel en wat er op het spel staat, ben ik dat waarachtig wel. Al die jaren hebben we samengewerkt. En... We hebben er nooit over hoeven discussiëren dat ik degene zou zijn... die zich, als het ooit zover zou komen, zou inspuiten met het verkegen vaccin. Juist. Als jullie chef, als leider van deze experimenten... draag ik de volle verantwoordelijkheid. Ik heb me altijd voor ogen gehouden, altijd gehoopt... dat dit belangrijke moment dat een ommekeer teweeg kan brengen... in de gehele medische wetenschap, eenmaal zou kunnen aanbreken. En dat is nu aangebroken? Ja, dankzij jullie, dankzij mij... Dankzij jullie toewijding en jullie doorzettingsvermogen. En wat kopen we daar nou voor? Ik heb hier dus over nagedacht. Enerzijds is het mijn plicht me te houden aan wat we destijds zijn overeengekomen. Met andere woorden, dat ik degene zal zijn op wie de proef genomen zal worden. Ja? Anderzijds zie ik het ook als mijn plicht mijn vrouw op dit kritieke moment bij te staan. En tussen deze twee plichten heb ik moeten kiezen en mijn keus bepaald. Moeder. Ja? Maar we gaan niet te de fouten denken dat die keus maar gemakkelijk is gevallen. Tegenover jullie draag ik ook verantwoordelijkheid. Dat zei ik al. Als uw vrouw niet zo ziek was... en ze zou hier haar oordeel over kunnen geven... denkt u dan dat ze het met uw keus eens zou zijn? Nee, Rijn. En ik zal je ook zeggen waarom. Als haar toestand goed genoeg was om zich hierover uit te spreken... zou het niet nodig zijn geweest om te kiezen. Begrijp je? Ja, ja natuurlijk. Dan had u zich niet behoeven terug te trekken. Precies. Maar nu acht u het risico te groot. Hè? ja. En die verantwoording wil ik niet opnemen. Wij weten nog niet hoe het menselijk gestel op dit vaccin zal reageren. Aan de ene kant kunnen we er weinig hinder van ondervinden. Aan de andere kant kunnen zich symptomen voordoen. En dit lijkt me het meest aannemelijke. Die op zijn zachtst gezegd heel onplezierig. En op zijn sterkst gezegd fataal kunnen zijn. Dat weten we allemaal. En we weten ook dat dit het risico is van de bacterioloog. Ja. Waar het deze proefneming betreft is het beste als we rekening houden met de onplezierigste symptomen. Dan kan het alleen maar meevallen. Doodgaan? Dat hoeft niet. Of schoon ook dat niet helemaal is uitgesloten. Er zijn gevallen bekend, zoals jullie weten... waar de eerste proef de dood te gevolgen had. Maar daar dacht ik niet aan. De kans is gering, al bestaat die. Nee, ik heb gedacht aan invaliditeit. Dat wisten we van tevoren. Daar hebben we het nog over gehad. Toen het er ging uitzien dat we iets gevonden hadden. Ja, Rijn, dat hebben we ook. Ik kom hierop terug op de vooravond van onze eventuele ontdekking... om jullie duidelijk te maken waarom ik me die invaliditeit... onder de huidige omstandigheden niet zou kunnen permitteren. Denk je dat de moeder het met je eens zou zijn als ze dit zou weten? Ik denk dat je moeder bezwaren zou maken tegen het besluit dat ik heb genomen... maar heel blij zou zijn dat ik het hem heb genomen. Dat begrijp ik niet, dat is tegenstrijdig. Ik begrijp heel goed hoe je vader dat bedoelt. Je moeder zou je vader niet in de weg willen staan... Maar dat betekent niet dat ze in de hart niet blij zou zijn... dat hij haar gekozen heeft om het zomaar eens uit te drukken. Dat begrijp ik wel. Maar het gaat dan toch maar ten koste van onze ontdekking. Lex, luister nou eens even. Nee, wacht even. Ik ben nog niet uitgesproken. Ik wil alleen maar zeggen dat ik heus wel snap dat ze blij zou zijn... als ze wist dat vader zich terugtrekt omdat zij ziek is. Dat is een normale menselijke reactie. En daar gaat het mij ook niet om. Waarom dan wel? Om het volgende. Ik vraag me af... hoe goed ik me dit alles ook kan indenken... of je dit mag doen, vader... Mag jij om persoonlijke redenen... Persoonlijke redenen? Nou ja, persoonlijke redenen. Niet in de zin van wat er in de regel onder persoonlijke redenen wordt verstaan. Maar snap je dan niet wat ik bedoel? Ga verder. Om het zomaar eens te stellen ben ik me dus aan het afvragen of jij... En dit gaat onplezierig klinken, dus ik zeg bij voorbaat dat ik het niet als zodanig bedoel. Maar ik weet niet hoe ik het anders duidelijk moet maken. Ik, ik vraag me dus af of jij wel de enkeling mag kiezen boven de massa... Met andere woorden, vind jij het verantwoord om voor één enkel mens... de medische wetenschap iets te onthouden... waarmee de massa, het mensdom in de toekomst, wellicht zou zijn gediend? Ja. Zo. Dat antwoord is in ieder geval kort maar krachtig. En dat geeft je spontaan. Niet spontaan. Je moet het me niet kwalijk nemen, maar ik kan niet zeggen... dat jij het je vader gemakkelijker maakt. Het interesseert mij geen bliksem wat jij zegt. Je moet het me niet kwalijk nemen dat ik het volmaakt onbegrijpelijk vind... dat jij je hier zomaar zonder slag of stoot bij kunt neerleggen. Ik ben het met Rijn eens. Ja, dat zal wel. Goed, dat weten we dan alweer. Ik geloof dat ik nou maar naar huis ga. Het heeft geen zin hier verder nog woorden aan te verspillen. Maar ik kan jullie wel vertellen dat ik er eenvoudig niet over pieker... om straks weer van voor aan af aan te beginnen. Ik heb al die jaren met jullie de ene mislukking na de andere geïncasseerd. Niet dat dat erg is, dat hoort er nog eenmaal bij. Maar als we nu eindelijk de kans hebben het succes te behalen... waarvoor we al die tijd hebben gewerkt en gezocht, dan ben ik heus niet van plan om later als vader zich weer wel beschikbaar kan stellen weer te beginnen. Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt... Het spijt me, maar ik pas ervoor. Je gooit de boel maar weg en dan, dan, dan, dan doen jullie het straks maar alleen... of je neemt iemand anders. Het zal mij verder een zorg zijn. Dat hoeft niet. Wat hoeft niet? Opnieuw beginnen. Wat wil je dan? Wil je het bewaren? Je weet toch dat dat niet kan? Ja, dat weet ik. Wat, wat, wat wil je dan? Ik vermoed dat Rijn bedoelt dat een van ons de plaats van je vader inneemt. Wat? Ja, dat ligt toch voor de hand. Maar, vader, wat, wat, wat vind jij hiervan? Als Rijn en Nico dit niet hadden gezegd, had ik het voorgesteld. Eén van ons? Ja, één van jullie. Maar, eh... Uh, wie? Ik kan me je standpunt heel goed indenken, Lex. In mijn lange loopbaan heb ik heel wat teleurstellingen te verwerken gekregen... die veroorzaakt werden door omstandigheden buiten mijn schuld. En dan had ik precies hetzelfde gevoel als jij. Jouw teleurstelling begrijp ik dus heel goed... En daarom verheugt me des te meer dat jullie bereid zijn deze laatste fase van ons experiment en waarvan alles zou afhangen, van mij te willen overnemen. Ik ben het volmaakt met je eens, Lex, dat het zonde zelfs onverantwoordelijk zou zijn om dit uit te stellen en er straks weer van vooraf aan te beginnen. Hoe eerder we dit eventuele succes behalen, des te beter zal het zijn. Voor iedereen. Wanneer dacht u te beginnen? Dat hoef je mijn vader niet meer te vragen. Wij doen het nou, toch? Het feit dat ik me niet zal inenten, houdt niet in dat ik jullie niet alle leiding en instructies geven zal die jullie nodig hebben. We zullen kweek drie gebruiken. Ik heb dit alles al met juffrouw Smilt geregeld en we beginnen morgenmiddag om vijf uur. Morgenavond om tien uur kom ik hier bij elkaar. Als we de verwachte resultaten hebben bereikt en er is geen enkele reden aan te nemen dat we die niet zullen bereiken, krijgen jullie de laatste instructies. Dus uh, morgen is de grote dag? Ja, morgen is de grote dag. Dokter... Misschien klinkt het wat sentimenteel, maar ik had u toch graag willen zeggen, nu aan de vooravond van ons experiment, hoe dankbaar ik ben dat ik al die jaren onder uw leiding heb mogen werken. Ik ook, dokter. Dank jullie. En dan had ik nog graag willen zeggen, hoe zeer we met u meeleven. Dank je, Nico. De zorg en teleurstelling blijven, maar de teleurstelling wordt verzacht door jullie begrip. Ik wist dat ik op jullie zou kunnen rekenen. Daarom heb ik dit moeilijke besluit ook kunnen nemen. Ja, en nu ga ik nog even naar het ziekenhuis, jongens. Jullie weten wat je moet doen. Morgenavond om tien uur zien we elkaar. Goed, dokter. Het beste met u vooral. Ja, dank beste. je. En uh, wie moet het worden, vader? Qua gezondheid zijn jullie alle drie geschikt. Jullie moeten het op elkaar uitmaken. Tot morgen. Zo, dat is dan dat. Wat vinden jullie? Een bewijs hoe je vader over ons denkt. Hij heeft vertrouwen. Dat vind ik ook. Wat, wat, wat doen we nou? Daar moeten we over nadenken. Het is niet zomaar beslist. Voel jij ervoor? Allicht. Alles. Dan hoeven we er niet meer over te praten. Hè? Doe jij het dan? Nee. Dat zou niet ver zijn tegenover jou en Nico. We moeten zeer zeker niet over te werk gaan... en we maar direct zeggen, die doet het wel en die niet... Voel jij ervoor? Natuurlijk. Jij dan niet? Jawel, waar zie je hem eigenlijk vooraan? Precies. Dan moeten we ook onder ons drieën uitmaken wie je doet. Ja, ik, ik dacht alleen maar dat, dat als Rijn het nou zo graag zou willen, dat het de zaak toch veel gemakkelijker maakt, hè. Dan hoeven we er niet eindeloos over te discussiëren. Ik wil heus wel mijn plaats afstaan aan jou, Rijn of aan jou, Nico. Maar dan moeten jullie het weer samen uitvechten. Het gaat mij heus niet om de eer, alleen om de resultaten. Mij gaat het ook niet om de eer. En ik ben er zeker van dat Rijn er precies zo over denkt. Die eer kunnen we dus rustig buiten beschouwing laten. Het gaat er nu alleen maar om dat die proef genomen wordt... en dat we kunnen bewijzen en remedie te hebben gevonden tegen die afschuwelijke ziekte. Als we het nu eens zo zouden doen... jullie gaan met mij mee, dan halen we eerst Mirjam op... en daarna gaan we door naar jouw huis, Lex. is dat goed voor? Nou, ja, ik vind dat jouw vrouw en de mijne hierin moeten worden gekend. Per slot zijn ze met ons aanstaande proefkonijnen getrouwd... en dan hebben ze toch ook het recht hun stem uit te brengen. Wat vind jij, Nico? Ja, volkomen met je eens. We praten met elkaar de zaak door... En dan vertellen we morgen aan je vader wie het worden zal. Oké? Okay? Best. Het is al over negen. Ach man, we blijven rustig de hele nacht. Carla is toch zeker nog niet naar bed? Nee. Nou, Miriam ook niet. Bij jou is het dan heel eenvoudig, Nico. Jij hebt geen vrouw die een spaak in je bacteriologisch wiel kan steken. <laughs> nog niet, jongen. Nog niet. Ja, maar wat dit is, kan nog komen, hè. Bij herdenkende maffia. Oh, jongen, die kooltjes vuur. Nou, uh, gaan jullie maar vast, hè. Ik, ik moet even weg. Ik heb weer last van die oude kwaal. Waar zit ze nou toch? Ja, weer een erg onrustige dag. Weet je, Bertie... als ze zo lief ligt te slapen... met die blosjes op de wangen. Het is echt een mooi kind. Dat... Dan zou je zweren dat ze niets mankeert. Ja? Ach, ja, natuurlijk is het wel eens goed... om de boel eruit te gooien. Dat doe ik dan ook. Maar ik krijg altijd het schuldige gevoel... dat ik het voor Lex nog erger maak dan het al is. Hmm? Hm? Ja, ik, ik weet wel dat het onzin is, maar hij is zo dol op de zomaar iets. Ja, alles zou je voor haar willen doen. Natuurlijk, welke vader zou dat niet? Ach, sta zo machteloos. Huh? Nee, oh nee, dat, dat weet ik niet. Het hangt van zoveel af. Oh, zeg Bertie, ik, ik moet ophangen. Ik hoor Lex. Oh. Ja, ja, dank je. We spreken elkaar nog wel, hè? Ja, dag hoor. Ah, oh, dag, wel, Ach. Rijn en Nico zijn nog even meegekomen. Mirjam, je vindt het toch niet te laat, hè? Nou, nee, nee, gezellig. Carla. Wat Kada. een verrassing. Zeg, ga zitten. Kijk, alsjeblieft niet naar de rommel. Uh, wat <laughs> willen jullie hebben? Koffie, boil, bier? Sigaretten, chocola. Nou, ik koffie graag. Ja, ik, ik ook goed. graag. Eh, Lex, jij? Ik niets, dank je. Nou, wacht. Ik zal even alles halen. Eh, zeg, sigaretten staan daar, hoor. Ik ben zo terug. Ja, Lexi. Gaan... Carla, waar zat je nou toch? Wanneer? Oh, een kwartier geleden. Ik heb je van het ziekenhuis opgeweld. Oh, ik zat bij Toos hiernaast. Die vroeg of ik even naar het bloeiende kaktus kwam kijken. Ik had je vanuit het ziekenhuis even willen waarschuwen. Dat je bezoek zou meebrengen? Uh -huh. Nou, dat is toch altijd goed? Oh, we kennen elkaar al zo lang dat ik ze niet als bezoek beschouw. Ja, maar ik had je willen vertellen waarom we vanavond hier met elkaar zijn. Vader heeft zich teruggetrokken voor die ja, proef. Ik, hè? ik wist toch dat hij dat doen zou? Hoe, hoe was het met moeder? Nou, gewoon. Ik bedoel, ze was bij bewustzijn, maar ze is erg zwak. Maar luister nou eens even. Een heel ding toch voor je vader, hè? Carla, wij hebben besloten om de proef toch te laten doorgaan. Oh ja? Ach, dat is een fijn bericht, hè? Gelukkig. Ja, alleen eh, een van ons zal het nu moeten doen, hè? Wie? Ja, dat is het hem nou juist. Daarom zijn we hier, om daarover te praten. Ik ben erg blij voor je, Lex. Het was zo'n vreselijke teleurstelling voor je. Ik kan, kan me zo goed voorstellen... Carla, de... kan ik helpen? Nee, nee, dank je, Mirjam. Ik ben klaar. Ja, toch, wil jij dat plaatje even meenemen? kom ik met de rest. Ja, oké. Okay. Uh, Carla, nog even. We moeten naar binnen, liever. Ja, dat weet ik. Maar de kans zit erin dat ik het zal worden op wie die proef genomen wordt. Ik heb evenveel kans als Rijn en Nico. Het is één op drie. Hey, het zou merkwaardig zijn. Van vader op zoon. Kom nou, Lex. Nee, ik geef de kopjes wel rond. Oh. Uh, suiker allemaal? Uh, nee, ik moet. Uh, ja. Alsjeblieft... En gezellig om weer eens bij elkaar te zijn. We overlopen elkaar niet bepaald. Nee, waarom nou is het des te leuk als we elkaar weer zien? Hoe is het met de kinderen, Miriam? Oh, best gelukkig. Paltje is nou eindelijk van dat ellendige eczema af zijn rein. Nou, en Jeannette is natuurlijk stout als altijd, maar al oh, verrukkelijke ondeugd is ze. Zeg, jongens, laten we nu tot de zaak overgaan, hè? Ik wou het niet te laat maken met het oog op morgen. Ah, oh, goed, goed. Weet jij waar het over gaat, Carla? Op weg hier naartoe heeft Rijnmaal iets verteld. Mm -hmm. Over die proef van morgen. Ja. ja, kijk, Carla. Je schoonvader heeft ons vanavond verteld waarom hij zich definitief moet terugtrekken. Door de ziekte van zijn vrouw durft hij het risico niet te nemen dat hij zelf ziek zou worden door het vaccin op zichzelf toe te passen. Mm, dat begrijp ik. Mijn schoonvader kennen schoonvaderkennen zal te moeilijk gevallen zijn om dit besluit te nemen. Hmm. Ja, stel je voor dat je moet kiezen tussen je vrouw en je werk. Als je in allebei verknocht bent... Nou, dat is niet eenvoudig. Ik ben blij dat ik niet voor die keuze word gesteld. Nou zijn we het gelukkig met elkaar eens... dat het onverstandig en onjuist zou zijn om die proef uit te stellen. Er staat te veel op het spel en we zijn al te ver. Als we het hadden moeten uitstellen, zat er niks anders op. Maar dat is niet nodig. Precies. En daarom heeft dokter Bonnius voorgesteld dat een van ons zijn plaats zou innemen. Dat heb jij voorgesteld, Rijn. Ja, ja, ja, dat heb ik ook. Maar je zult je ook herinneren dat je vader zei... dat als ik het niet had gezegd, hij het zou hebben gedaan. Dat komt dus op hetzelfde neer. Maar goed, het gaat nu om het volgende. We gaan door. Daarover zijn we het allemaal eens. We weten wat we morgen moeten doen. Morgenmiddag beginnen we met de laatste voorbereidingen. En dokter Bonnius zal toezicht houden en ons verder instrueren. Ja, en, en dan? Dan komen we morgenavond om tien uur bij elkaar voor het resultaat en de rest. Zoals de situatie nu is, blijft er ons één probleem... en dat is op wie de proef genomen zal worden. Wil wilde dokter Bronnius dan niet zelf met een voorstel komen? Nee, nee, hij laat de beslissing aan ons over en dat vind ik juist ook. Ik weet helemaal niet of dat nou wel zo juist is. Waarom dan niet? ...omdat mijn vader beter dan jij of Rijn of ik kan beoordelen... ...wie van ons hier het meest geschikt voor is. Je vader vond ons alle drie fysiek even goed. Weet je wat ik zo plezierig vind? Dat hij onpartijdig is. Onpartijdig? Hoe bedoel je dat? Nou, laten we nou eens aannemen dat hij jou zou hebben aangewezen. Aan de ene kant zou dat volkomen normaal geweest zijn. De zoon die het werk overneemt van de vader... ...die door onvoorziene omstandigheden zich plotseling genoodzaakt... ...ziet zich terug te trekken. En wat zou eigenlijk logischer zijn, zegt nou zelf. Maar nee, zo is je vader niet die snapt ook heel goed dat dat voortrekken zou zijn. En dat wil hij nou juist voorkomen. Dus zegt hij dat we het onder elkaar moeten uitmaken. En dan laat de beslissing aan ons over. Ja, zo is hij wel. Ja, maar het zal niet eenvoudig zijn om tot overeenstemming te komen. Want alle drie zijn we gezond en geschikt voor dit experiment. En jullie willen alle drie even graag. Nou ja, graag klinkt natuurlijk een beetje gek. Maar toch niet, Carla. We willen graag de kroon op ons werk zien. Allicht. En elk van ons drieën heeft het recht die kroon erop te zetten. Ah, moeilijk, hè? Het zou zoveel gemakkelijker zijn geweest als dokter Bronnius het zelf had kunnen doen. Ja, de zaak is alleen maar op het allerlaatste nippertje zo gecompliceerd geworden. Ja, wat een geluk dat die proefneming niet van één mens afhankelijk is. Dat is zeker een geluk. En daarbij komt dan ook nog dat het toch heel goed had kunnen zijn... dat iemand van ons, Lex of Nico of ik er niet voor zorgen hebben gevoeld... om die proef op ons te laten nemen. Omdat er risico's aan verbonden zijn. Ja, het had toch best gekund dat een van ons bang zou zijn geworden... en zich niet beschikbaar wilde stellen. ja. Aan de ene kant zou het de zaak toch iets eenvoudiger hebben gemaakt... omdat er dan maar twee overblijven in plaats van drie. En aan de andere kant? Aan de andere kant zou ik me heel goed kunnen voorstellen... dat het de geest onder jullie zou kunnen bederven. Dat het jullie onderlinge vriendschap geen goed zou doen bijvoorbeeld. Ach, wat een onzin, Mirjam. Onzin? Ik, ik vind het niet zo'n onzin. Jullie zijn nu eenmaal anders dan wij. Misschien hebben mannen met ze met elkaar werken... een hechtere loyaliteit en stellen ze hoge reis aan elkaar ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik onder zulke omstandigheden zou zijn. Jij, Carla? Nee, ik, ik ook niet. Al is het een feit dat vrouwen vaak meer moed hebben dan mannen. Moed? Wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, vind jij dan soms niet dat er moed voor nodig is... om je met die vieze bacteriën te laten inspuiten? Om je daar willens en wetens mee te laten inenten? Je weet toch nog niet wat de gevolgen kunnen zijn? Uh, nee. Ik ben het met Mirjam eens. Natuurlijk is er moed voor nodig. En ik zou me precies als Mirjam kunnen indenken... dat als iemand zich uit angst zou terugtrekken... hij door de anderen zou worden geminacht. Of misschien niet geminacht, dat is een groot woord. Maar dat de anderen zich dan toch een beetje voor hem zouden schamen. Ja, precies. Maar eigenlijk is het onrechtvaardig... want je kan er toch niks aan doen als je bang bent? Je, je bent toch niet bang voor je plezier? En degene die bang is, leidt er zelf het meeste onder. Ja, dat is nou wel zo, maar daar hoeven we het niet over te hebben... want dat is gelukkig niet aan de orde. Rijn vond, en daarmee ben ik het volkomen eens... dat we jullie hierin moesten kennen. Jij hebt hier per slot ook een stem in als jouw man, Carla... of de jouwe Mirjam het zou worden. Hm? Als moeder van twee kinderen zou ik nou natuurlijk kunnen zeggen... dat ik liever niet heb dat Rijn het zal doen. En zeg je dat? Nee. En toch vind ik dat argument van Mirjam lang niet gek. Waarom niet? Daar kun jij moeilijk over oordelen... want jij bent de enige van ons die niet getrouwd is... en geen kinderen heeft. Jij hebt niet de verantwoording die wij hebben... Nee, dat is zo. Nou, zal ik het dan maar doen? Wacht, eigenlijk vind ik wel dat, dat jij... Het is een logische gevolgtrekking, Nico, maar ik ben het er niet mee eens. Oh nee, en waarom dan niet? Al zit er wat in, in wat je zegt, Lex. Toch zou ik het niet juist vinden, om op grond van het argument dat Nico niet is getrouwd... hem zomaar aan te wijzen als... nou ja, als proefkonijn, om dat nare eens te gebruiken. En waarom dan niet? Ja, neem me niet kwalijk, maar ik vind het toch het meest voor de hand liggend... En is het altijd benen zelf voor? Ja, maar jij wezen maar op dat hij niet getrouwd is. Nou, en wat zou dat? Het is toch zeker zo? Had ik dat dan niet mogen zeggen soms? Doe nou maar niet zo nobel, want jij zal er ook heus wel aan gedacht hebben. Alleen jij durfde er niet meer voor de dag te komen, hè? Uit vrees dat wij dan zouden kunnen denken dat je terugkrabbelt. Als iets wat ik niet heb gezegd een bewijs zou zijn dat ik aan het terugkrabbelen ben... dan treft dat voor zeker jou. Ik? Durf jij te beweren? Ja, dat, dat komt nou, dat, nou toch dat Mensen ik... doen nou niet zo vervelend. Het <tus> <Dat> zou wat <tus> moois zijn als jullie al mij ruzie zouden krijgen... Niemand van jullie hoeft mij eraan te herinneren dat ik niet de verplichtingen heb die jullie hebben. Maar als ik aan een kleine Siciliaanse denk... nou, dan weet ik nog zo net niet of ik ook niet gauw tot de in het gareelopers ga behoren. Heb jij een Siciliaans vriendinnetje, Nico? Een schatje, kan oh, oh, wat enig. Hoe romantisch, Nico. Wordt het wat? Graag ja, wel nee, Mirjam. maar zeg maar wat. heeft het wicht maar één keer gezien. Een gewichtloos wichtje is het, let. Oh, geestig ben jij. Zeg, jongens, laten we ons nou alsjeblieft tot de zaak bepalen. Het wordt anders te laat en ik wil op tijd in mijn bed liggen. Nou, jullie zoeken het allemaal uit. Als Nico zegt dat hij het wil doen omdat hij vrijgezel is... en jullie willen dat niet, dan weet ik het ook niet meer. Maar dan moet mij toch wel even van het hart, Mirjam... dat ik met geen mogelijkheid kan begrijpen... waarom jij net hebt gezegd... als moeder van twee kinderen zou ik kunnen zeggen... dat ik liever niet heb dat Rijn zich beschikbaar zal stellen. Doe niet zo vervelend, Lex. Ja, alge laat maar. En nou wil ik natuurlijk niemand van jullie beïnvloeden. Dat zou je niet maar... kunnen ook. Ik zei dus dat ik niemand zou willen beïnvloeden. Maar laten we nou eens aannemen, hè. En ik zeg helemaal niet dat het zo gebeuren moet, hoor, maar... Stel nou eens dat er om welke reden dan ook zou moeten worden gekozen... tussen Rijn, die een vrouw en twee kinderen heeft... en Lex, die er één heeft. Ik bedoel één kind. Hoe oh, leuk ben jij. Ja? Dan zou je toch... En laten we nou even aannemen dat ik niets met de zaak te maken heb... en een buitenstaander ben, hè? Dan zou je toch... als je de kinderen van Rijn en Mirjam vergelijkt met jouw eltsje, Lex... Ja, dan zou iedereen toch heel goed kunnen begrijpen... dat jij alles in het werk zou stellen om ons ervan te overtuigen... dat jij het moet zijn op wie de proef genomen wordt. Wil iemand nog, uh, nog koffie of iets anders? Nee? Nou, dan ik de kopjes even weg. Okay. Kan ik helpen, Carla? Nee, nee, nee, ik ga wat niet afwassen. Wat dacht je? Oh, Carla... Voor het naar wat Nico zei? Ach, nee. Waarom zou ik? Ik weet hoe hij het heeft bedoeld. Nico is een fijne vent. Als hij in iets gelooft, dan is hij ook bereid ervoor te vechten. Ja. Onbegrijpelijk, hè, dat hij nooit is getrouwd. Ach. Weet je, Mirjam? Hij heeft nog gelijk ook. Kom, ja. laat me weer naar binnen gaan. Ho, ho. Wat een aangename conversatie waarom zitten jullie nou stommetje te spelen? En dat toch wel aan de vooravond van zoiets belangrijks. Het, uh, het spijt me, Carla, dat ik dat heb gezegd. Het zou je wel pijn hebben gedaan. Nee, Nico, dat heeft het niet. Het is lief van je dat je dat zegt. Maar weet je wat het is? Ik heb nu al drie jaar met de wetenschap geleefd of geprobeerd te leven. Zou ik beter kunnen zeggen dat Elsje nooit zal zijn als andere kinderen. Oh, Carla, ik... Nee, nee, al... nee. Geen medelijden, alsjeblieft, Mirjam. Dit is iets wat geen sterveling ooit zou kunnen begrijpen. Tenzij er dag in dag uit mee wordt geconfronteerd. Ja, je hebt gelijk. Ik denk dat ik onder jouw omstandigheden ook zo zou redeneren. Oh, het spijt me kind dat ik wat snauwerig ben geweest. Het was niet mijn bedoeling. Dat weet ik wel. Ik, ik ben als de dood voor zelfbeklag. beklag. Als je medelijden gaat krijgen met jezelf, dan ben je nergens meer. Dat wil ik voor alles voorkomen. Mijn dochtertje heeft me nodig. Lek ze en mij. En met medelijden is niemand gebaat. Weet je, Mirjam... Het klinkt sentimenteel om het te zeggen, maar toch, er is nog zoveel om dankbaar voor te zijn. Lex en ik hebben elkaar... Ach, we hebben geen geldzorgen. Ja, dat is toch al heel wat, hè? Ja, als je het treft, is het gehuwde celibaat zo gek nog niet. Gehuwde celibaat? Als ik ooit een huwelijk aanga met mijn Siciliaanse vlindertje of met iemand anders... Blijf ik celibatair. <laughs> nou, dat zal geen enkel vlindertje nemen, beste jongen. hem maar. Het arme kind weet niet beter. Nou, Nico, als je nog een lift wil hebben... kun je nu beter met me meegaan, want ik ga weg. Mag ik ook mee? Ja hoor, jij mag ook mee. Hmm. Ja, wat, wat, wat doen we nou? Nou, het lijkt me het beste dat jij en Carla er samen nog eens over praten. Dat zullen Mirjam en ik ook doen. En ik praat tegen mezelf. Morgen moeten we het weten. Morgen moeten we Dr. Bronnius vertellen wie van ons het worden zal. En gaan jullie dan direct over tot... Als alles naar wens verloopt en alles in orde blijkt te zijn. Ja. Maar het is toch eigenlijk ongelooflijk spannend, hè? Ja, dat is het zeker. Al zal het een tijdje duren voor we de uitslag hebben. En, en dan is het natuurlijk de vraag hoe die uitslag zal zijn. Wat zijn nou precies de risico's? Kun je dat nou met een paar woorden zeggen? Ik, ik bedoel, zo dat leken het begrijpen kunnen? Ja, dan kan ik het beste de woorden van dokter Bronnie jezelf aanhalen. De symptomen die zich kunnen voordoen kunnen op zijn zachtst gezegd heel onplezierig... ...en op zijn sterkst uitgedrukt fataal zijn. En uh, waar bestaan de onplezierige symptomen uit? Uit hoge koorts en een langdurig gevoel van malaise. En de fatale? Invaliditeit. Oh. Langdurig, of... Hoe kunnen we daar nou antwoord op geven, Mirjam? Gebruik toch je verstand. Nou, zullen we... Tot ziens Carla, dag Mirjam, wel ja. thuis Dag Rijn, dag Nico Dag, dag. dag Carla Oh het schiet ineens Kom hier Nico, schiet een beetje op Als niemand Als niemand zich terugtrekt Nico Hoe lossen jullie het dan op? Dan zullen we erom moeten loten Het was drie uur. En het blijft maar regenen. Drie tot twaalf is negen. Plus vijf is veertien. Plus vijf is negentien. Halve oh, negentien uur weten we het. Wat is er? Wil slapen? Nou, ik heb zo nagedroomd. Zal ik wat melk voor je warmen? Oh, nee, nee, alsjeblieft niet. Dat zat er juist in, melkachtig wit spullen, een beetje blauwig. Waar heb je het in zemelsnaam over? Ik zeg, waar heb je de sigaretten gelaten? Daar, daar op de schoorsteen. Zeg, Rijn, dromen zijn toch bedrog, hè? Ja, dat zeggen ze tenminste. Ik zag een man door de gangen van het ziekenhuis rennen. De ene trap op de andere af. En Aldo keek hij over zijn schouder naar de mensen die hem achterna zaten. Begrijpelijk dat je erover dronk na dat partijtje dat we bij Karel hebben gehad. Hoeveel waren het, Wat? Hoeveel mensen zaten die man achterna? Oh, ehm, eens kijken. Ehm. Eén, twee, drie. Met de baby inbegrepen vijf. Welke baby? Ja, hoe weet ik dat nou? Voorop liep een korte gezette man in een witte jas, zwaaiend met een kolossale injectiespuit met een melkachtig blauw-witte vloeistof. En, en, en die liep me te schreven, ik zou je wat krijgen, ik zou je wat krijgen. Die goede dokter Bronnius. Ja, behalve dat die niet korter gezet is. Nee, nee. En, en daarachter kwamen twee lange, dunne griezels. De een met een donkere bril op. En die holde gillend achter dat korter gezette mannetje met die spuit aan. Nico en ik. En, en een verpleegster duwde een kinderwagen voor zich uit... waarin een baby lag met een groot verband om zijn hoofd... En, en het bloed liep in straaltjes onder het verband uit. Oeh. Ja, maar Rijn, het ergste komt nog. Oh ja, nou, ik vind het al erg genoeg. Die man, hè, die ze achterna zaten, had eindelijk een kleine voorsprong behaald. Ja. En hij holde een kamer binnen en sloeg de deur voor een neus dicht. En wat deed hij in die kamer? Hij rende naar de telefoon en draaide een nummer, maar hij kreeg geen gehoor. En toen rende hij wanhopig weer de gang op en de gang was uitgestorven. Gelukkig. Toen kon hij ontsnappen. Nee, dat, dat dacht je maar. Nee, hij kon helemaal niet ontsnappen, want plotseling vlogen er aan alle kanten de deuren open. En die troep kwam weer buiten stormen. En weet je wat er toen gebeurde? Ja? Toen riep die baby in de kinderwagen met een zware mannenstem. Houd hem, houd hem, hij heeft ons bedrogen. Wat een akelige droom, lieverd. Ik zal toch maar een glas melk voor je oh, Nee, Nee, nee, nee, geen melk. Dankjewel. Rijn. Ja? Wat vind je van die droom? Denk er niet meer aan. Zet het uit je hoofd. Kom nou mee. Nee, nee, nee, Rijn. Ik wil nog even met je praten. Goed dan. Maar niet te lang. Morgen hebben we een extra drukke dag en nu wil ik uitgerust zijn. Ik vond het nogal pijnlijk bij Carla vanavond. Jij niet? Ach. Heeft Lex eigenlijk iets tegen jullie gezegd? Waarover? Dat hij bang is voor die proef? Nee Maar dat is hij toch Ach, wat heeft het nu voor zin om ons in Gissingen te gaan verdiepen Lex is een merkwaardige vent Ik ken hem wel niet zo goed, maar de keren dat ik hem heb gezien Wist ik nooit wat ik hem had Hij is zo, zo gedistanceerd en ik kan zo sarcastisch doen Mogen jullie hem eigenlijk wel? Lex is een uitstekend arts en een goed collega. Ja, zo'n goed collega dat hij dan toch maar alles in het werk wil stellen... om zich aan die proef te onttrekken. En daar hoef je hem helemaal niet goed voor te kennen. Hij heeft toch maar overduidelijk laten merken dat hij niet durft. Nou, laat hij er dan liever gewoon voor uitkomen en het ronduit zeggen. Ik, ik begrijp het niet. Wat? Nou, dat als je nou eenmaal dit werk doet... dan weet je toch wat voor risico's aan verbonden zijn... Begin er er niet aan? Hij heeft er niet op gerekend dat zijn vader zich zo kunnen terugtrekken. En jij dan wel? Ja, ik ook niet. Het is allemaal heel onverwachts gekomen. Niemand kon dit voorzien. Ook dokter Bronnius niet. Hij voelt zich, hè? Omdat hij de zoon is van jullie chef. Hij voelt zich onzeker. Heus, het is geen kwaaie kerel. Per slot maken Nico en ik hem dagelijks op het lab mee. Hij is echt niet kwaad. Hij heeft zijn eigenaardigheden, zoals wij allemaal. Wat, wat jij eigenaardigheden noemt... Ik vond het bij Carla maar een nare geschiedenis. En die arme Nico, die er toen ineens uitflapte waar het per slot om ging. Een dochtertje, ja. Tja. Je zou toch zeggen dat een vader die een kind heeft dat aan die ziekte leidt... juist alles zou doen om jullie te overreden... hem die proef te laten ondergaan. Dat zou je zeggen, ja. ja. Ik ben blij dat ik niet met Lex getrouwd ben. <laughs> ik ook. Zouden Carla en Lex er nou over praten zoals wij... Ik denk dat ze allebei zo verstandig zullen zijn om de nacht te gebruiken waarvoor die dient. Om te slapen. Denk je dan nou dat ze er niet over hebben gepraat? Het is toch waarachtig belangrijk genoeg. Ach, kindje, wat doet dat er nou toe? Natuurlijk zullen ze wel gepraat hebben. Nou, en dan kan ik je wel zeggen dat ik er niet graag bij had willen zijn. Wat jij doet weet ik niet, maar ik ga naar bed. Weet je, Rijn, wat ik zo gietelig vind? Nou? Dat je nooit weet hoe mensen zijn. Je kent hun diepste gevoelens en gedachten niet. Nee, die ken je ook niet. Maar daar praten we een andere keer over, anders zitten we hier tot aan het ontbijt. Misschien is Carla wel even bang als Lex. Al, al, al krijg je die indruk helemaal niet. En hoop ze dat Lex het niet zal worden. Wie weet. En, en misschien is Nico ook wel bang. Al heeft hij dan ook voorgesteld dat hij het zal worden omdat hij niet getrouwd is. <tus> misschien is het hem wel om de eer te doen. M misschien reinen ze heel anders dan we denken... En als het hem niet om de eer te doen is... wil hij Lex op zijn nummer zetten misschien... en hem op die manier ontmaskeren. Ach, schijt toch uit. Wat draai je nou weer door? Daar is het echt te laat voor. Ik wil nu naar mijn bed. Angst is toch niet iets om je voor te schamen, hè? Dat zei Carla nog. Nee. Nou, als jij niet gaat, dan ga ik alleen. Ik begrijp niet dat je hier zo eindeloos op doorzeurt. Allerlei dingen uit je onderbewustzijn... komen in je dromen boven... Heeft dat er nou weer mee te maken? Nou moet je eens goed naar me luisteren, Mirjam. En dit is echt het allerlaatste wat ik vannacht tegen je zeg. Vandaag zal het een beslissende dag worden voor ons allemaal. En door loting zal worden uitgemaakt wie het wordt. We hebben er lang en breed over gepraat. Iedereen is gespannen. Niet alleen Carla, Lex en Nico, maar ook jij en ik. Als jij nu na dat gesprek een nachtmerrie krijgt... is dat het bewijs dat je het onderwerp zelfs in je slaap nog niet hebt losgelaten. Dat is heel begrijpelijk. Daar hoef je niks achter te zoeken. En je moet er vooral geen betekenis aan gaan hechten. Ja, maar Rijn, ik... Het is normaal dat je Lex door de gang ziet hollen met die andere achter hem aan. Of normaal, uitgaand van een droom dan altijd, is het niks bijzonders. We vermoeden allemaal dat Lex bang is omdat hij zo heeft gereageerd. En daarom heb jij gedroomd dat ze hem op zijn hielen zaten. Begrijp je? Dat heeft absoluut niets te betekenen. Absoluut niets. Maar dat is het hem juist, Rijn... Het was Lex niet. Die man was jij. Jij? weet je wat jij bent? Een vervelend mannetje. Ik kan toch ook niet helpen dat ik steeds weer bekoord word door vrouwelijk schoon. Ik voel oh, me nou oh, eenmaal oh. onweerstaanbaar aangetrokken tot blauw ogen blondie. Ja, en tot roodharige, bruinharige en zwarthaarige schoon. Ja, ja, ja, zo ben ik. Mijn hart is ruim en groot en biedt plaats voor ieder vrouwtje... ...dat mijn laatste levensuren nog wat verlichten wil. Als ze maar mooi is. Ik zou er maar niet mee spotten, Nico, als ik jou was. Wie weet wat er nog gebeurt. Geef me een zoen. Jij kunt nog een kop koffie krijgen. De heetste koffie zal lauw zijn vergeleken bij een kus van jouw schroeiende lippen. Oh, gek. <lacht> nou, wil je nog? Koffie of kus. Begint allebei met dezelfde letter, maar wat een verschil. <lacht> Het verschil tussen een, een materialist en een poeet. Nee, nee, nee, dank je, kid. Ach, kijk, daar hebben we onze Lex. Dag, Mary. Jij koffie, Lex? Nee, dank je wel. Dat meisje biedt maar aan, hè. Haar hart is even ruim en groot als het mijne, een grote zeldzaamheid. En heb jij mijn vader al gezien, Nico? Uh, nee, maar ik ben nog niet boven geweest. Is Rijn er al? Ja, die heb ik al op het parkeerterrein gezien. Gaan jullie nu vanavond beginnen met het vaccin? Nee, nee, vanavond niet, dat kan net zo goed wachten tot morgen. Jullie zitten zeker wel erg in spanning wie het worden zal, ja. hè? Heeft Nico weer zitten kletsen? Nou, mag -ie? Ten eerste heeft hij geen vrouw, zoals jij en Rijn tegen wie jullie praten kan... En ten tweede heb ik toch ook wel iets met jullie werk te maken, zou ik zo zeggen. Jij betekent meer voor ons dan je ooit zult weten, kindje. Hm. Uh, kom, Lex, we moeten gaan. Het is bijna tien uur. Uh, blijf jij nog wat in de kantine, Merit? Waarom? Uh, dan kom ik je naar afloop halen. Gaan we ergens nog even zitten. Maar hij uh, begrijpt me goed, hoor. Uit puur egoïstische motieven. Wat dan? Dan kan ik tegen je schoudertjes uithuilen. Wat kun jij toch vervelend zijn. Zo, Reinier. Zo, Nicolaus. Oh, laten we eens helemaal naar mijn raam open doen. Het is hier om dood te gaan. Hier vraagt je toch af waar al die regen vandaan komt? Ja, sinds gisteren is het niet meer droog geweest. Het is mooi geworden. Ik was er net nog even op het lab. Ja, ik ook. Het ziet er gezond uit. Ik heb je er nog naar gekeken, Lex? Nee, ik was bang dat ik te laat zou zijn. Ik ben direct naar boven gegaan. Goedenavond. Dag, Dag, Dag. vader. Jullie kunnen tevreden zijn. Ik heb het er net gezien. Hoe is het met moeder? Nog weinig van te zeggen. Het toestand is stabiel. Goed dat jullie een raam hebben opengedaan. Het is drukkend. En nu ter zake. niets stapt ons meer in de weg om tot de eigenlijke proef op de mens over te gaan. Morgen gaan we het vaccin bereiden. Vanzelfsprekend zal ik het controleren en als alles in orde is gaan we over tot de toediening. Ik... Ik neem aan dat jullie deze kwestie grondig hebt overwogen... en jullie vrouw hiervan in kennis hebt gesteld. Ja, dokter. We zijn met Lex meegegaan en hebben Mirjam opgehaald. Mooi zo. En tot welk besluit zijn jullie gekomen? We willen het alle drie. En wat vinden Carla en Mirjam hiervan? Ze zijn het ermee eens? Daar heb ik ook niet aan getwijfeld... Moet even wel een correctie maken. Of liever, ik moet iets toevoegen aan wat ik gisteren zei. Dat ik op jullie rekenen kon, wist ik. Maar ik had er eraan moeten toevoegen op Carla en Mirjam ook. Hoe kon je daar nou zo zeker van zijn, vader? Van Carla wist ik het, omdat ze mijn schoondochter is... en van Mirjam heb ik altijd de indruk gehad... dat ook zij tot het soort vrouw behoort dat haar man terzijde staat. Dokter, hebt u dan helemaal niet aan de mogelijkheid gedacht... dat een van ons zou kunnen weigeren... ...op grond van welke motieven dan ook. Wat heeft het nou voor zin om dat te vragen? Bij mijn weten is nooit iemand van plan geweest om te weigeren. Natuurlijk is die gedachte wel bij me opgekomen. Wat zou u dan hebben gedaan, dokter? Niets. Wat zou ik hebben moeten doen? Wat zou u dan gedacht hebben, dokter? Als iemand zich had teruggetrokken? Dat vertel ik je niet. Ja, wat doet u toch ook eigenlijk toe? Niets. We moeten erom noten, dokter. En, en dat hebben jullie nog niet gedaan? Nee. Het beesten weer. Dan zal ik een papiertje in drie repen scheuren. Even kijken. Oh ja, hier heb ik al wel. Nou, drie gelijke stukken. Misschien kunt u het best op een of van een kruisje zetten. En wie dat trekt, is hem. Het lijkt wel of een keivertje gaan spelen. Het wordt noodweer. Ja, ik zal op een van deze papiertjes een kruisje zetten. En wie dat kruisje trekt, zal ik na afloop verder instrueren. En draai jullie even om. Zo. Het is gedaan. Zoals jullie zien heb ik hier drie papiertjes in mijn rechterhand. Wie van jullie wil het eerst trekken? Jij Lex? Ga je gang. De bliksem is ergens ingeslagen. Onweer was een hoorspel van Nick Funke Bordewijk... U hoorde Bert Dijkstra als Dr. Bronnius, Paul van der Lek als zijn zoon Lex, Fesia als Carla, de vrouw van Lex, Hans Karsenberg als Nico van Sommeren, Frans Somers als Rijn Marto, Willy Bril als Mirjam, zijn vrouw, en Corrie van der Linde als Mary Smilt, een laborante. De regie had Dick van Putten.